Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. De politie in Groningen belt bij tientallen mensen aan... in verband met het onderzoek naar de bommen bij Jumbo-supermarkten. Ze vragen de bewoners of ze hun kookwekker mogen zien. Waarom deze opmerkelijke vraag wordt gesteld, wil de politie niet zeggen. In een maand tijd waren er bomincidenten bij drie Jumbo-filialen. Eén keer kwam het tot een ontploffing. Begin vorige maand gaf de politie camerabeelden vrij van een verdachte... maar dat heeft nog niets opgeleverd. De politie heeft al eerder een arrestant in een nekklem genomen... waarna de verdachte is overleden. Dat meldt het tv-programma 1Vandaag. Vorige maand overleed de Arubaan Mitch Henriquez... hoogstwaarschijnlijk als gevolg van een hardhandige arrestatie. In 2013 is een Surinamer door zuurstofgebrek overleden... nadat hij door de politie in bedwang werd gehouden. En ook toen werd de nekklem toegepast. De Rijksrecherche concludeerde toen dat de politie niets te verwijten viel. Minister Blok wil werk maken van een nieuwe bestemming voor paleis Soestijk. Het vroegere woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard staat al ruim tien jaar leeg. En allerlei ideeën voor een nieuwe toekomst hebben niets opgeleverd. Blok doet nu een oproep om met serieuze en creatieve voorstellen te komen. Voor de beste voorstellen heeft hij een ton beschikbaar. De voorzitter van de Europese raad, Tusk, houdt goede hoop dat Athene met een realistisch voorstel komt om Griekenland in de eurozone te houden. En zegt dat na een telefonisch gesprek met de Griekse premier Tsipras. Die werkt in Athene aan een nieuw pakket hervormingsvoorstellen. En dat moet voor middernacht in Brussel zijn. Zondag valt de beslissing of Griekenland in de eurozone kan blijven. Het weer geregeld zon, maar in het noorden en oosten nog kans op een bui. In de loop van de avond wordt het overal droog en vannacht koelt het af tot 5 graden. Morgen vrij zonnig, dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het... En... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en een 3 drie kilometer... Op de A2 Amsterdam richting Utrecht, tussen Utrecht-Leidse Rijn en Knoop het Oude Rijn 3 kilometer vanwege een ongeluk op de parallelbaan. een rijden op de A13 Den Haag Rotterdam bij Delft-Noord over 4 kilometer. Op de N15 Europoort Rotterdam voor Spijkenisse vijf. En op de N44 vanaf Leiden naar Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Goedemiddag luisteraars, het is weer donderdag 4 uur, dus weer tijd voor Muziek Boulevard Live. Met een kwart over vier, het gedicht van de week. Om half vijf de column van Mandy Schorel en om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderde wereld. En we starten deze maal met Drive My Car van de Beatles. Het openingsnummer van Rubber Soul uit 1965. Het zesde album van de Beatles. Het nummer werd geschreven door Paul McCartney met hulp van John Lennon. In de Verenigde Staten verscheen het nummer niet op Rubber Soul... maar werd pas in 1966 uitgebracht op de album Yesterday and Today. Gevolgd door Dotan met Home. Mijn spreuk van vandaag? Het slechte nieuws is dat de tijd vliegt. Het goede nieuws is dat jij de piloot bent. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.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 Yeah. vandaag is een gedicht uit ego blogjes van Mandy Schorl een jaar met deurtjes een bewogen jaar vol verdriet onmacht, geheim kan het ooit een keer een pijnloos jaartje zijn normaal ja, wat is normaal waarin het leven zuist en sprankelt zonder deurtjes waar achter zij je opwacht de pijn say they always say Boy. There must be a boy!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 Or maybe California and get some sand in my shoe. I'll ride that orange blossom special. When you going back to Florida? When am I going back to Florida? I don't know. I don't reckon I ever will. Ain't you worried about getting your nursema in New York? Oh, I don't care if I do die, do die, do die, do die, do die. Hey, talk about a rambling. She's the fastest train on the line. Talk about a travelin', She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special, rolling down the seaboard line. Op 15 juli zal het landgoed van Kasteel Keukenhof voor de tweede keer gebruikt worden voor een ware openluchtbioscoop. Op het gezon, voor het kasteel, zal de film Michiel de Ruiter vertoond worden. Als tijdens een echte openluchtbioscoop mag u zelf uw picknickkleed of klapstoel meenemen. Toegang vanaf half negen en de start van de film is kwart over negen. Het einde van de film is kwart over elf ongeveer en de entree is 10 euro. Parkeren is gratis en kaarten kunt u vooraf reserveren via info@kasteelkeukenhof.nl of telefonisch 0252... 7506 90. Voorafgaand aan de film kunt u reserveren voor een heerlijk barbecue-diner. Chef Dave verrast dus gasten met een heerlijk gerecht uit de Gouden Neel. De periode waarin de film zich afspeelt en waarin ook Kasteel Keukenhof is gebouwd. Aanvang is 6 uur dan en de locatie terras bij restaurant Tante Ali. Prijs voor Van volwassenen is 19,50 en de prijs van een kind tot 12 jaar is 10 euro. Voor het barbecue-diner dient u vooraf te reserveren via info at kasteelkeukenhof.nl of hetzelfde telefoonnummer 0252 750690.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 Van de van de de week, week, week. Week. Verwoordingen. Ik heb zo'n Chinees boekje met fraaie pasteltint gekleurde krultekeningen naast de regels op de pagina's. In de loop der jaren zijn mijn verzamelde affirmaties, gezegdes, uitdrukkingen en wijze leringen anders geworden. Hoe woorden je kunnen laten groeien, bedacht ik mij, toen ik er onders weer eens een las. Sterke en wijze woorden die kunnen dienen als kracht. Compassie of empathie. Voor mezelf of voor anderen. Maar soms ook gewoon een tekst die raakt. Een kreet die heelt. Een uitleg die stralende herkenning geeft. Het is soms goed om dingen tot je door te laten dringen. Er bestaan zoveel woordentovenaars die je hart even sneller doen laten kloppen. Zoals Hens Besbroek in zijn lied Zelfs je naam is mooi de volmaakte schoonheid van Julia beschrijft. Daar kun je toch alleen maar door zwijmelen? Of de ontroering die John Eubank in zijn woorden legt. Net zoals de rake lefjes van Ria Paul Meeuwense. Slechts drie voorbeelden van de honderden die ik zou kunnen benoemen. Het zijn mini-verhalen, in poëtische stijl gehuld. Treffend, meanderende uiterste. Wellicht zoals jij ook iets voelt, maar dat nooit hardop zegt. Of vaag te zeggen. Het is het deurtje van Alice in Wonderland, waarachter je mag ronddwalen. Woorden die je niet hoeft uit te spreken. Die je het reisje geven met bestemming onbekend. Een vriend van mij schreef laatst iets over zijn muzen. Als bezieler en inspirator, die altijd met hem is. Als zijnde de motor die zijn gevoel vertaalt. Hebben we die allemaal nodig? vroeg ik me af. Ik noem ze gedachtes, bezinningsmomenten, gedichten... Dromen of bedenksels. En het mooie is om ze af en toe eens met iemand te delen. Klangbordend en glimlachend. De dagen waarop dat gebeurt zullen we niet herinneren. De momenten wel. Mandy Schorel. Well, Ruchtheater Bloemendaal 12 juli aanvang half drie smiddags. De grote piratenshow, toegang vanaf drie jaar. Een zwingende show vol avontuur en spanning. Met niemand minder dan Sita in de hoofdrol als de stoere Piraat. Agat Piraat en haar beste maatje zijn met hun schip de goudzoeker gestrand op een onbewoond eiland. Nou ja, onbewoond. Volgens een oude schatkaart moet op het eiland een schat begraven liggen. Tijdens een spannend avontuur vol muziek en raadsels gaat het vrolijke piratenduo op zoek en ontmoeten zij bijzondere eilandbewoners. Zoals de dove, maar hilarische papegaai Kobus. Gaat het agaat lukken om de schat te vinden of hebben ze hulp nodig van de kinderen uit de zaal? Verkleed komen, verkleed, kom verkleed naar de grote piratenshow en doe mee aan de piratenverkleedwedstrijd. De mooiste creatie maken kans op een stoere zeeroversverrassing. Natuurlijk kan je na afloop van de show ook nog eens met een gaatpiraat en haar vrienden op de foto. De show duurt 60 minuten en de afloop van de show is een meet and greet met de figuren uit de show. That wonder Take you into space And lay you under It's lovely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 Recreade Zandvoort.nl is Amsterdam de hoofdstad, maar zit de regering in Den Haag. Dat is de schuld van Lodewijk Napoleon, de broer van de Franse keizer Napoleon Bonaparte. Toen Nederland in 1806 werd ingelijfd door Frankrijk, kreeg Lodewijk de titel van koning. Ons land had destijds nog geen hoofdstad. Lodewijk besloot om zijn regering in Amsterdam te vestigen. En die stad is ook uit te roepen tot de hoofdstad. Het was niet logisch, want Nederland werd al vanaf de 16e eeuw bestuurd vanuit Den Haag. Toen Nederland in 1813 de zelfstandigheid terugkreeg, verhuisde de regering weer naar Den Haag. Amsterdam bleef toen de hoofdstad. He talked about it. Tijd weer. Zie Van 9 tot 14 augustus blijft een schaapkunde, begeleid door een herder en zijn honden, in wandelbos Groenendaal. In verband hiermee is het noordelijk deel, het deel waar normaal honden los mogen lopen, op maandag 10 augustus van half 10 tot half 6 s avonds niet toegankelijk voor honden. Aan het eind van de werkdag gaan de schapen naar een graslandje in het zuidelijk deel. S'avonds zijn er dus geen schapen in het bos. De inzet van een schaapskudde is vooral nog een proef. Zondagochtend 9 augustus komt de schaapkudde Kennemerduinen naar Heemstede via de volgende route. Zandvoortselaan, station Leidse Vaartweg, Eikermanlaan, Heerenweg van Meerelaan en de Vrijheidsreef. Zondag blijven de schapen op het grote weiland aan de Vrijheidsreef. Tijdens de intocht zullen de gemeenten de ondersteuning met onder andere verkeersregelaars. Vindt u het leuk om de gemeente hierbij te helpen? Stuur een e-mail met het onderwerp Verkeersregelaar Schapen in Tocht naar gemeente.heemsteden.nl. Begrazing door schapen is zeer effectief voor het verwijderen van kleine esdoorns. Daarnaast eten schapen ook bramen en brandenetels. Met hun hoeven ploegen ze de aarde meer om dan runderen en dit geeft een positief effect op de bodemsamenstelling. De planning is zondag 9, aankomst vroeg in de ochtend. Maandag de 10, noordelijk deel Groenendaal, de dag niet toegankelijk voor de honden. Dinsdag de 11, tot en met donderdag 13, zuidelijk deel Groenendaal. Vrijdag de 14 om 10 uur, vertrek via het zuidelijk deel via dezelfde route.